Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vakbonden en de werkgevers zijn enigszins positief... maar ook kritisch over het deelakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten. Een aantal bonden is tevreden dat de politiek weer oog en oor heeft... voor de mening van de sociale partners. VVD en PvdA hebben afgesproken dat de tax en de langstudeerboete worden geschrapt. Omdat te betalen wordt onder meer de assurantiebelasting verhoogd.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 Ook de oudere organisatie AMBO reageert gematigd positief, maar de nieuwe afspraken mogen niet leiden tot een inkomensachteruitgang. Werkgeversorganisaties zijn ook positief over het schrappen van de forense tax. Maar VNO en CW, MKB Nederland en LTO Nederland vinden het geen goede oplossing om ter dekking de assurantiebelasting te verhogen. De NS en ProRail hebben meer details bekendgemaakt over de winterdienstregeling. Zodra er komende winter enige kans is op sneeuw... of de temperatuur onder de min 10 graden Celsius komt... dan passen NS en ProRail de dienstregeling aan. Daarmee willen de bedrijven voorkomen dat het winter weer chaos op het spoor veroorzaakt. Zo staat in het actieplan voor de winter. Dat de NS de dienstregeling bij winter wil weer... weer wil beperken, was eerder al bekendgemaakt. In de aangepaste dienstregeling rijden treinen in de Randstad... om het half uur in plaats van om het kwartier. Volgens de NS vermindert dat de kans op opstoppingen. Wel gaat het drukker worden in de treinen... en moet op sommige trajecten vaker worden overgestapt. In Georgië claimen zowel de regeringspartij als de oppositie... de overwinning in de parlementsverkiezingen. Uit de exitpolls komt naar voren dat de oppositiepartij... van miljardair Ivanishvila op een lichte voorsprong staat. Hij denkt dat zijn partij Georgische Droom... op 100 van de 150 zetels gaat uitkomen. President Saakashvili denkt juist dat zijn partij... de meerderheid in het parlement behoudt na de verkiezingen. De officiële uitslag wordt pas later verwacht. Intussen vieren aanhangers van beide partijen al feest. Sinds eind juli zijn minstens 200 mensen ziek geworden... door het eten van gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk. Dat meldt het RIVM. De zalm is besmet met salmonella-bacterie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde vrijdag al voor de zalm. Die onder meer is verkocht bij Albert Heijn, Aldi... en supermarkten die inkopen via organisatie SuperUnie. De partij is uit de winkels gehaald. Waarschijnlijk hebben veel meer mensen de besmette zalm gegeten, maar niet iedereen wordt ziek van de bacterie en niet alle slachtoffers melden zich. Een infectie kan leiden tot koorts, diarree, misselijkheid en buikkrampen. Delen van de partijzalm zijn geëxporteerd naar de Verenigde Staten. Daar zijn zeker honderd mensen ziek geworden en ook daar wordt de zalm van Foppe teruggeroepen.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 Voor de kust van Hongkong zijn bij een botsing tussen een veerboot en een sleepboot zeker acht mensen om het leven gekomen. Er worden ook passagiers vermist. Op de veerboot zaten ongeveer 120 mensen. De hulpdiensten hebben zo'n 100 van hen weten te redden. De passagiers waren volgens persbureau Reuters werknemers van een bedrijf uit Hongkong. Ze zouden vanaf de boot naar een vuurwerkshow in de haven kijken. Het is nog onduidelijk hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren. De KPN-storing in Zuid-Limburg is voorbij. Abonnees van KPN hadden sinds twee uur vanmiddag problemen met de vaste verbinding. De storing, die onder meer Maastricht, Vaals, Heerle en Sittard trof, had gevolgen voor internet, telefoon en interactieve tv. Rond kwart voor acht was de storing voorbij. Het weer, toenemende bewolking en vannacht lichte regen. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Woensdag veel regen en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. En wordt het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Ikea, wie houdt er niet van? Snijplanken die je op kunt rollen, Zweedse gehaktballetjes en nog veel meer leuke dingen waarvan je niet eens wist dat je ze nodig had. Zo leuk dat je bereid bent door een slome menigte te waden op je vrije zondagmiddag. Vandaag werd bekend dat Ikea alle afbeeldingen van vrouwen heeft weggeretoucheerd uit de catalogus die ze in Saudi-Arabië uitgeven. Zo wilde het bedrijf tegemoetkomen aan de normen die daar gelden. En dat van een onderneming uit een van de meest geëmancipeerde landen ter wereld. Mijn billy-boekenkasten zal ik nooit meer op dezelfde manier kunnen zien. En die Zweedse gehaktballetjes, die smaken me ook niet meer. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Over emancipatie gesproken... Als er één vrouw is die zich daar een leven lang voor heeft ingezet... is het wel feministe, politica en activiste Hedy Dancona. Vandaag viert ze haar 75e verjaardag. Een mooi moment om te kijken naar haar passie voor de vrouwenzaak... en hoe ver die emancipatie reikt anno 2012. In Den Haag gaan ze voortvarend te werk. Vandaag werd een deelakkoord gepresenteerd. En daarvoor praten we met politiekredacteur Hans Andringa... Wouter Koolmees van D66 en Jesse Klaver van GroenLinks. En het kleinste kamertje. We komen er allemaal, daarin zijn we allemaal gelijk. Maar hoe we daarmee omgaan, dat verschilt per cultuur. Met de schrijver van het boek Het Kleinste Kamertje duiken we in de geschiedenis van de wc. En om 5 voor 12 laven we ons aan het gekreun van vrouwelijke tennissers. Een fenomeen dat binnenkort wellicht tot het verleden behoort. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 1 oktober. Recht door zee, zo lijken de VVD en de PvdA eendrachtig af te steven op een kabinet. Na een week onderhandelen staan de eerste afspraken al op papier. We ruimen daarmee dus een paar maatregelen op die achteraf gezien wat minder verstandig bleken te zijn. Dus de fiscale behandeling van het woon-werkverkeer. Wat we ook zullen doen is uh, terugdraaien van de langstudeerdersboete. We zorgen ervoor dat de verhoging van de AOW vergezeld gaat voor maatregelen... die er een sociale verhoging van de AOW van maken. Uh, de dekking vinden wij onder andere in het uh, niet laten doorgaan van het vitaliteitssparen. En die vinden wij onder meer in het verhogen van de assurantiebelasting. Van het lage Btw-tarief naar het hoge Btw-tarief. Ik ben blij dat we in de besprekingen de afgelopen week... want zo lang duren ze nog maar... invulling konden geven aan het adagium van Elkaar wat gunnen. En haal je dan alles binnen? Nee. Dit is geen begroting van de Partij van de Arbeid. Dit is geen begroting van de VVD. Dit is een begroting van ons beiden. De big smile van Rutte en Samson staat niet op ieders gezicht. Bij veel partijen hangen de mondhoeken naar beneden. Het is eigenlijk vestzak, broekzak. Mensen die nu de tax betalen... krijgen straks een duurdere autoverzekering. Ze stoppen minder in je vest terug dan dat ze uit je broek hebben gehaald. Alle Nederlanders gaan hiermee betalen. Dus heel veel mensen die niet geraakt werden door het lenteakkoord... worden wel geraakt door dit akkoord. Dus uiteindelijk is het veel meer lastenverzwaring. Dat is het plunderen van paas waar Niemand in Nederland op zit te wachten. Het is de zure toon van de kapiteins die de boot gemist hebben. Op wie automobilisten en studenten ook gestemd hebben, zij zijn wel blij. De French tax was een slechte maatregel. Het is goed dat die van tafel is. Ik ging één jaar studiestrijding sowieso oplopen. Maar ik ging er dan ook al voor zorgen dat het geen twee jaar werd. Maar het ja, haalt de drukte wel vanaf. Het idee ook dat studenten moeten betalen voor de staatsschuld... vind ik gewoon een heel gek idee. Het is een sigaret eigen doos. Mensen zijn blij dat ze van de forensetaks af zijn, dat snap ik. Maar ze krijgen er een dubbele assurantietax voor terug. En dat is een klap in de portemonnee. En dat laatste vinden de verzekeraars... die hun producten ineens flink duurder zien worden. Ook winkeliers hebben daar last van. Een andere maatregel van het vijfpartijakkoord, de verhoging van de BTW, blijft wel intact. Producten worden psychologisch onbetaalbaar, vrezen winkeliers. Ik heb bewust ruim onder de 200 euro gehouden of een euro eronder. Ja, doe je er dan net iets bij, dan voelt die klant onbewust toch dat het een heel andere prijs is. En aan de pomp gelden ook andere prijzen. Echte Hollanders zijn daarom gisteren nog even snel gaan tanken. Ik zag gisteren dat het een stuk drukker was met het oude BTW-tarief en dat het nu een stuk rustiger is geworden. Gisteren, tanken leverde een eenmalige besparing op van al gauw 2 euro. Veel producten worden overigens de komende tijd nog niet duurder. Van de 15 producten zijn er 14 in prijs gelijk gebleven. Alleen de advocaat is duurder geworden een dubbeltje. Deze lastenverzwaring voor de ouderen heeft overigens nog niet geleid tot politieke ophef. Het is nog lang geen carnaval, maar het liefst zouden ze in Limburg nog vandaag een Polonaise inzetten. Netcar in Born is gered. Vroeger bouwden ze kleine dafjes, straks de mini. Ja, ik vind het fantastisch dat de kogel de kerk is. Ja, alleen de opmerking al doet mij aan het lachen. Want uh, die heb ik in Duitsland ook dikwijls uh, geprobeerd. Die kugel is nog niet door de kerkje. Maar daar snappen ze daar niks van. En, en wij wel. De nieuwe eigenaar van NETCAR denkt tenminste acht jaar werk te hebben... tot opluchting van de werknemers die anders op straat zouden staan. Ik denk dat het een hele memorabele dag is. Dat we nu toch een doorstart kunnen maken, toch in deze moeilijke tijd. En het zag er heel somber uit in februari, maar we zijn toch weer eh, naar boven gekomen. Tot slot nog even terug naar de formatie... Hoe blijft de onderlinge sfeer zo goed, wilde een verslaggever weten. Hij eet ontzettend veel snoep. Dat is het enige wat ik over de uh, Kijk kwijt uh, Snoep. Oh, snoep. Ja. Maar ik probeer hem in te houden. Daarom mocht de onderhandeling ook niet te lang duren. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Martijn Nijhuis alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Ja, daarin gaat het ook over het akkoord van PvdA en VVD. Dat akkoord over de begroting is de verloving tussen de twee grootste partijen een feit, schrijft de Telegraaf. Mooi dat de langstudeerboete en de tax definitief de afvalbak ingaan, vindt de krant. Het telegraaf wijst er wel op dat er niet wordt hervormd. Er wordt niet gesneden in de overheidsuitgaven. De ene lastenverzwaring wordt gewoon vervangen door de andere. Het akkoord is vooral een bewijs van wederzijds vertrouwen... tussen de toekomstige partners, staat in het commentaar. Want als twee verloofden al slapen op één kussen... dan komt een vreemde daar niet meer tussen. De Volkskrant wijst erop dat er wel degelijk bezuinigd wordt. VVD en PvdA hebben volgens de krant terecht vastgehouden... aan terugdringen van het begrotingstekort. En het akkoord is winst voor beide. De forense belasting wordt afgeschaft, zoals de VVD wilde. En ook de bijdrage voor de GGZ wordt geschrapt, zoals de PvdA wilde. Oké, okay, de andere linkse partijen zullen de PvdA bekritiseren... omdat er maar weinig wordt geïnvesteerd in duurzaamheid... en omdat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. Maar zulke concessies horen gewoon bij het formatiespel, vindt de Volkskrant. Rutte en Samsom hebben er zelf voor gezorgd dat ze samen moeten regeren, zegt Trouw. Rutte wees voor de verkiezingen op het gevaar van de socialisten... en Samsom had het over het rotbeleid van Rutte. En daardoor werden kiezers steeds meer naar VVD en PvdA toegetrokken. De twee winnaars zullen dus nu wel moeten samenwerken. Rutte en Samsom hebben volgens Trouw bewezen dat ze die opdracht goed begrepen hebben. Een akkoord over belangrijke aanpassingen op de begroting voor volgend jaar mag er zijn, vindt de krant. De eerste proeven van bekwaamheid van de coalitiepartners is redelijk geslaagd. En de politieke deal van vandaag is waarschijnlijk de opmaat naar het beeld van Den Haag in de komende jaren, denkt het Nederlands dagblad. De VVD en de PVDA zijn nu de grote partijen in de Nederlandse politiek. Zij kunnen de dictaten afgeven en doen dat dus ook. CDA-minister De Jager mag nog zijn begroting verdedigen, maar VVD en PVDA maken de dienst uit. In de Volkskrant gaat het over de inkomens van medisch specialisten. Die zijn zo hoog door de schaarste aan artsen. Dat zou blijken uit onderzoek van economen... voor de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Van alle rijke landen heeft Nederland het relatief kleinste aantal specialisten. Telefonieklanten worden nog steeds niet goed beschermd... bij mobiel internet in het buitenland. Nog altijd betalen mensen te veel... als ze in het buitenland hun laptop of smartphone aanzetten. Het zou blijken uit onderzoek van Spits. Eurocommissaris Kroes had regels opgesteld... om die kosten binnen de perken te houden. Per 1 juli moeten aanbieders hun klanten afsluiten van mobiel internet... als ze in het buitenland voor 50 euro aan data hebben verbruikt. Maar Vodafone en KPN omzeilen de regels, zegt Spits. Dus ook dit jaar zijn weer mensen verrast... met een toerenhoge rekening na hun vakantie. In Spits staat verder een verhaal over de fietshelm... in ons land nog steeds niet ingeburgerd. Terwijl elk jaar bij 225 Nederlandse kinderen ernstig hoofdletsel kan worden voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die raadt aan om jonge fietsers een helm te laten dragen. Maar een verplichting van de sticht gaat de stichting te ver. En allerlei verkeersveiligheidsorganisaties ook. Bijvoorbeeld omdat het lastig te handhaven is. Weer een wet erbij. Maar er is nog een reden om zo'n helm niet te verplichten, zegt de Fietsersbond. Als mensen een helm moeten, wordt de fiets minder populair. Ook toen de Brommer de helm werd ingevoerd, daalde het Brommergebruik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 When my little girl is smiling, Paul Carrick. En aanstaande vrijdag is hij live bij ons in de studio van het Oog. Diederik Samsom en Mark Rutte zijn er heel blij mee. Het deelakkoord dat ze vandaag presenteerden. Forensetaks weg, lang studeerboete ook weg. Maar er is uiteraard meteen ook weer veel kritiek. En ik praat erover met Wouter Koolmees van D66, Jesse Klaver van GroenLinks... en onze eigen Hans Andringa. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> Eens luidend. Hans, ik begin eventjes bij jou. Is er een reden dat VVD en PvdA vandaag met dit verhaal komen? Want ik was helemaal ingesteld op radiostilte. Ja, die stilte die was er vandaag even niet. Want morgen beginnen de financiële beschouwingen. Daarin wordt de begroting voor 2013 vastgesteld. En veel maatregelen die moeten dan op 1 januari ook ingaan. Ja, En als je uh, na deze week nog iets wil veranderen in al die plannen... nou dan heb je daar echt heel erg weinig tijd en ruimte voor. Dus als er nog iets moet gebeuren... Ja, dan moesten VVD en Partij van de Arbeid er nu wel mee komen. En met een achtal andere bezuinigingsmaatregelen... die ze vandaag hebben voorgesteld blijft ten eerste het tekort uh, uh, voor 2013 op die 2,7 die uh, ze hadden vastgesteld. En ze zijn waarschijnlijk op tijd. En vooral die, die 2,7 tekort, dat is heel belangrijk voor de VVD... om akkoord te gaan met dit uh, deelakkoord mm -hmm. dat vandaag is gepresenteerd. Een van die maatregelen is de verhoging van de assurantiebelasting. Daar heb ik <tied> niemand over gehoord <tied> tijdens de afgelopen campagne. Van welke genie is deze ingeving? Uh, wie het nu heeft voorgesteld, uh, dat uh, blijft nog even geheim. Uh, maar de oplossing is niet helemaal uh, verrassend. Want in zo'n begroting ligt eigenlijk al heel veel vast. Je hebt niet zoveel mogelijkheden om dingen te veranderen. En uh, deze post, die assurantiebelasting, die is al wel vaker gebruikt uh, de afgelopen jaren. Maar dat ging dan steeds om een procentje erbij of anderhalf procent. En nu valt die verhoging vooral op omdat die zo vreselijk fors uitvalt. Het is bijna een uh, verdubbeling of meer dan een verdubbeling... Zelfs. En uh, ja, wat je dus ook ziet in dit akkoord... is dat de die gaat weliswaar weg maar die wordt weer ingeruild... voor een andere lastenverzwaring. Namelijk bijvoorbeeld dat je meer gaat betalen als je een polis afsluit. Mm -hmm. 100 euro per huishouden per jaar, heb ik ja. begrepen. Ja, precies. Uh, meneer Koolmees, ik heb D66 in de campagne ook niet horen zeggen... handen af van de assurantiebelasting. <lacht> nee, dat klopt. Dat heb ik <lacht> ook niet gezegd mee. Was u verrast? Ik was ook verrast over het deelakkoord dat ze vandaag naar buiten hebben gebracht. Ik had niet verwacht dat ze daar nu mee zouden komen. Waarom niet? Omdat uh, Hans-Andreka heeft gelijk... Morgen, is de, uh, morgen hebben we de algemene financiële beschouwing... dat is het laatste moment dat er echt wat veranderd kan worden. Mm -hmm. Tegelijkertijd uh, uh, is het, het geeft het om zoveel geld... het ging om 1,4 miljard euro, de, de, de reiskostenvergoeding... Uh, dat het heel moeilijk is om daar een alternatief voor te verzinnen. En deze komt toch wel als een, als een, ja, als een konijn uit te uh, tevoorschijn. Vindt u het een schappelijk alternatief? Nou, ik vind het hele akkoord... Ik heb een aantal positieve punten. Uh, Laten we gewoon, positief, ja, positief beginnen, wat gezellig. Laten we positief beginnen. Ik vind het heel positief dat de boete van de tafel is... voor mm -hmm. studenten. Ik vind het ook positief dat uh, ook de Partij van de Arbeid... zich heeft gehouden aan een begrotingstekort van uh, 2,7 mm -hmm. procent. Dus echt onder de 3 procent is gebleven. En wat ik ook positief vind... is de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Uh, Waar uh, Partij van de Arbeid mee akkoord is Gegaan, maar, ja, precies. Sterker nog, sneller dan in het lenteakkoord was afgesproken. Mm -hmm. Ze gaan een aantal maanden per jaar uh, sneller. Om ook uh, weer geld vrij te spelen om andere dingen voor te financieren. Dus mm -hmm. dat zijn positieve punten. Mm -hmm. En de rest is inderdaad heel veel schuiven. Schuiven in, in <laughs> belastingmaatregelen. Ik hoor iemand lachen in Den Haag. De heer Klaver, denk ik. Ah, de heer Klaver, u lacht. Ja, dat heeft meneer Koolmees weer goed samengevat, zoals ik hem ken. Want ik kan me voorstellen, um, de trots van GroenLinks, veel milieumaatregelen, die zijn allemaal gesneuveld nu bij VVD en PVDA. U kan niet echt tevreden zijn. Dat moet een cynisch lachje zijn geweest. Nou ja, inderdaad. Ik bedoel, bleef, uh, Wouter bleef maar uh, alle positieve zaken opnoemen. Ik vind dat er ook een aantal flinke verslechteringen in zitten. U zei het al, uh, alle vergroeningsma of een groot deel van de vergroeningsmaatregelen die we hadden afgesproken, uh, bijvoorbeeld de uh, subsidies op de zonnepanelen, die worden weer allemaal afgeschaft. Mm -hmm. En dat vind ik, vind ik een kwalijke zaak. Zijn er nog andere dingen waarvan u denkt... dit had nooit gemogen? Uh, vooral als het gaat over de vergroeningsmaatregelen. En wat ik echt niet vind kunnen... is dat de PvdA heeft een aantal maatregelen genomen... als het gaat over langer doorwerken voor mensen... Uh, op zich zijn dat, Nou ja, ik kan de maatregelen nog niet helemaal overzien... maar ik denk dat het goede maatregelen zijn. Alleen, er is nog geen geld voor. Dat wordt pas eigenlijk in 2014 geregeld. Uh, en dat vind ik kwalijk. Je moet wel, uh, als je met de begroting bezig bent, moet dat degelijk gebeuren. Dus moet je ook gewoon zorgen als het gaat over een begroting van 2013... dat je niet zegt, nou ja, als het allemaal praktisch niet lukt... dan gaan we in 2014 wel kijken hoe we het oplossen. Is er nog iets overgebleven van de milieumaatregelen van GroenLinks? De kolenbelasting zit er nog in. Uh, daar ben ik heel erg blij mee. Zo'n kolenbelasting die zorgt er eigenlijk voor dat het bouwen van een kolencentrale... Niet meer rendabel is, dat zeggen ook uh, de energieproducenten. Die zitten er nog in. Maar ja, als ik zie hoe snel de PvdA eigenlijk al hun groene punten overboord hebben gegooid, uh, dan vrees ik het ergste voor deze formatie. Ja, vindt u het onverstandig dat ze dit allemaal naar buiten brengen vandaag al? Um, niet onverstandig. Ik denk dat, dat als je iets wilt doen voor 2013, dan moet je wel uh, op vandaag zitten. Um, ik weet alleen niet of zo'n deelakkoord nou echt de formatie helpt op zich. Ik ben er nooit blij mee. In nou, de al... commentaren lijkt je te proeven dat het een soort bewijs is van ze gaan voortvarend te werk. Zij vertrouwen elkaar dat het er naar uitziet dat ze het ook echt samen gaan redden. Ja, ik vraag me dat af. Ik denk dat je nu iets naar buiten brengt, er gaat ook weer heel veel akkoord op, uh, of kritiek op komen. Daardoor gaat de achterban van partijen kunnen ze, kunnen zich ook weer gaan roeren. Uh, waardoor je toch weer een vreemde dynamiek kan krijgen in zo'n onderhandelingsmodel. Proces. Dus ik kan me ook zomaar voorstellen dat dit nu allemaal heel mooi lijkt. Maar over een dag of drie, vier, als echt indaad wat de gevolgen zijn, want iedereen denkt nu: yes de forensetax die is van tafel. Mm -hmm. Maar als ze gaan zien wat ze extra moeten betalen... door die andere lastenverhogingen... bijvoorbeeld de verhoging van de assurantiebelasting... dan kan dat, dan kan dat wel eens backfire, zeg maar bij de onderhandelaars. Hans, Geert Wilders opperde al dat CDA-minister de Jager morgen toch geen beleid van Partij van de Arbeid en VVD mm -hmm. kan gaan verdedigen. Maar ja. dat gaat hij wel doen, denk ik. Ja, dat gaat hij wel doen. Uh, het is wel eigenlijk een vreemd stuk dat uh, vandaag naar buiten is gebracht. Want we zitten met een demissionair kabinet. Die zou eigenlijk dat vijf vijfpartijenakkoord uh, moeten verdedigen deze week... En nu komt er dan een deelakkoord tijdens een formatie. Dus uh, ja, wat daar precies uh, de status van is... Uh, ja, dat moeten ze morgen nog maar eens gaan uitvissen uh, uh, in een debat. En uh, ja, wat minister De Jager betreft... zijn belangrijkste taak is natuurlijk... dat hij de lopende zaken goed afhandelt. En uh, hij zal vooral kijken, uh, klopt die begroting een beetje? Uh, voldoen we aan de Europese eisen? Nou, dat is het geval. En als een meerderheid achter deze veranderingen staat... en dat is het geval met VVD en Partij van de Arbeid... Dan de Rest hem eigenlijk niets anders, ook al is hij weer een CDA-minister... die verder niets meer mee te maken heeft. Rest hem niets anders dan gewoon uit te voeren... wat de Kamer hem vraagt dan wel opdraagt. Het is allemaal zo verwarrend voor de kiezer. <laughs> nee, <laughs> want de kiezer spreekt wel eens over vier jaar... en wij leggen nu uit <laughs> hoe het zit. Hoe het, zit. Zo goed. Het, was, uh, het was een goed nieuwsshow vandaag, daar hadden we het net al over. Uh, kijk wat we elkaar allemaal gunnen. Maar de, echt de zwaarste dossiers, die moeten nog komen, uh, denk ik. Was dit een beetje een PR-stunt, Hans? En, en gaan we echt de ellende nog zien? Ja, want het was een mooie gelegenheid natuurlijk om te laten zien van deze twee punten. Die langstuderingsboete en ook de forensetax... waar veel verzet tegen is dan wel was. Uh, om te laten zien van, nou, dat hebben we nu al wegonderhandeld. Maar ja, uh, de echte zware problemen die uh, liggen er nog steeds. Uh, Mark Rutte zei niet voor niets vandaag. Ja, die optimistische berichten die ik hoor dat het in twee, drie weken wel gepiept kan zijn. Uh, er volgt nog een, een vierde en vijfde, misschien wel een zestiende en zevende week. Zware dossiers moeten nog komen. Zorg, sociale zekerheid, hypotheekrente aftrek, ontslagrecht. Uh, ja, het ziet naar uit dat de Partij van de Arbeid akkoord gaat... met uh, het lenteakkoord zoals het er uh, nu ligt. Maar hoe dat uh, uh, verderop in de kabinetsperiode gaat, dus na 2013... dat komt allemaal nog op tafel. Mm -hmm. En wat ze elkaar dan gunnen... Ik weet het niet. We gaan het zien. We gaan het zien. Meneer Koolmees, gaat u morgen erachter proberen te komen... wat ze bijvoorbeeld van plan zijn met de hypotheekrenteaftrek? Of op andere punten? Ik ga het wel vragen, maar ik denk niet dat ik daar anders op krijg morgen. Is het dan een toneelstukje een beetje? Nee, maar het is wel, kijk, het is wel belangrijk dat uh, de partijen die voor de verkiezingen allerlei beloftes hebben gedaan, uh, die na de verkiezingen ook dat gestand proberen te doen. En als je ook kijkt naar de afgelopen maanden waar we na het lenteakkoord eind mei een hoop kritiek hebben gehad over de, over de btw-verhoging, of over de reiskostenvergoeding, of over de nullijn voor ambtenaren en leraren, zie je nu toch dat ook door de, de economische situatie dat heel veel van die maatregelen gewoon wel doorgaan. Mm -hmm. De BTW-verhoging blijft gewoon in stand. De AOW-leeftijdsverhoging was natuurlijk het grootste punt voor de Partij van de Arbeid om niet mee te doen met het renteakkoord. En die wordt nu weer, sterker nog, ja. wordt ingevoerd en versneld. Dus, dus is dat, maakt dat de Partij van de Arbeid onvol, ongeloofwaardig? Nou, ik vind dat de heer Samson heeft wel iets uit te leggen aan zijn achterban, denk ik. <lacht> uh, want heel veel van die, van die posters op, op, op, op treinstations de afgelopen maanden gingen over die btw-verhoging of gingen over uh, de nullijn. En die, ja, die worden nu wel gewoon ingeleverd. En dat vind ik wel ja. een punt om morgen te benoemen bij het debat. Ook voor u, meneer Klaver? Ja, zeker zullen we dat benoemen uh, in het debat. Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd hoe het met de vergroeningsmaatregelen verder gaat. Maar wat ik nog veel meer zal benoemen is ook de stijl van, dit, van, uh, van het nieuwe te vormen, kabinet. Kijk, wat mij opvalt... dat is in 2008, toen eigenlijk de crisis begon... werd er gesproken, de crisis is een kans. is een kans uh, om te kiezen voor verduurzaming... voor een nieuwe economie. En eigenlijk vier jaar later hebben we het alleen nog maar... over het begrotingstekort en hoe we dat zouden kunnen terugdringen. We hebben het alleen nog maar over het oplossen van ad hoc-problemen... die ontstaan door de crisis in Europa. Uh, en mijn bijdrage zal er heel erg over gaan... een volgend kabinet heeft de belangrijke opgave... om de crisis weer als kans te zien. Om Nederland weer verder te helpen. En zo te kijken naar een veel breder welvaartsbegrip. Niet alleen hoe goed toe te komen... Het. Maar hoeveel natuur is er in Nederland? En hoeveel vrije tijd hebben mensen om van die natuur te kunnen genieten? Of van hun kinderen te kunnen genieten? Hoe goed is het onderwijs georganiseerd? Maar hebben die verkiezingen niet laten zien... dat de kiezer zich daar niet zoveel aan gelegen laat liggen? Nee. Nou ja, nou ja, als je GroenLinks beschouwt als de vertolker van dat gedachtegoed... Dan, en je kijkt naar ons zetelaantal... dan kan je zien dat de kiezer dat uh, heeft gezegd dat dat nu niet zo belangrijk is. Maar toch blijf ik daarop hameren. Omdat ik denk dat dat essentieel is. Wil je Nederland ster echt sterker uit een crisis krijgen? Wil je de economische crisis echt oplossen? Dan moet je naar een veel breder welvaartsbegrip. Dan moeten we het niet alleen maar hebben over hoeveel verdienen we met elkaar... maar wat is het leven ons waard met elkaar? Dat is een veel belangrijkere en essentiële vraag. Daar zal ik het morgen over hebben. Ik zie Wouter Koolmees mild instemmend hier knikken, een beetje? Ja, ik, ben het, ik ben het helemaal eens met de heer Klaver als het gaat over bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur, eh, groene groei. Hoe gaan we in de toekomst onze Gaat u er ook een punt van maken morgen? Ja, zeker. Wat, ook met, met de heer Klaver ben ik eens. Die 155 miljoen die nu door dit deelakkoord uit natuur en duurzaamheid wordt gehaald, is gewoon echt zonde. Want daar werden we goede dingen voor gedaan voor verduurzaming van onze economie. En ik, we gaan zeker samen proberen om dat morgen weer terug te krijgen. Meneer Klaver, voor u is het de eerste keer morgen als financieel specialist. Vindt u dat spannend? Um, uh, dus zoals ik ieder debat spannend vind. Maar ik kijk er ja, heel erg ik, Ja, is toch extra spannend nu? Nee, ik, ik kijk er gewoon heel erg naar. uit. Kijk, deze zomer ben ik... Het is, het is mijn eerste debat als uh, financieel woordvoerder... maar het is niet de eerste keer dat ik me met financiën nee. bezighoud. Ook deze zomer ben ik natuurlijk bezig geweest... met de doorrekening mm -hmm. voor GroenLinks. Dus ik kijk er heel erg naar uit... om dat morgen in het parlement uh, daarmee aan de slag te kunnen. Gauw naar bed, zodat u morgen lekker fris bent. <laughs> Heren, hartelijk dank allemaal. Ik ben wel echt <laughs> avond. The leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigga of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint pain, her face and dance. They say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. Woman is the nigger of the world, John Lennon Plastic Ono Band. Goedenavond, Hedy Dancona. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd met uw 75ste verjaardag. Ja, bro, dat klinkt wel echt. <laughs> Ongelooflijk. Dat is prachtig. Nee, dat is prachtig. U bent net terug uit Parijs, heb ik begrepen. Daar heeft u alvast uw verjaardag gevierd, denk ik. Daar heb ik mijn verjaardag gevierd, want um, gisteravond om 12 uur heb ik dus met mijn kinderen en hun uh, man, vrouw en een goede vriend en vriendin inderdaad um, ergens voor me gezongen op een Parijs terrasje. En ik heb uh, leuke cadeautjes gekregen, dus het was um, iets heel anders dan... Anders uh, dan een groot feest weer thuis... waarbij je de hele avond in de gang staat. Eerst om mensen binnen te laten en om dan ze weer uit te laten... omdat je te weinig <lacht> met ze gesproken hebt. Nou, je kent het wel. Ja. Dit was dus echt iets heel luxueus en fantastisch voor mij. Nou, geweldig. We draaiden net uh, de plaat Woman is the nigger of the world. Uh, dat is een hele forse uitspraak. Is dat een uitspraak waar u zich in kan vinden? Nou ja, toen wij uh, in 68 begonnen met uh, die zogenaamde tweede golf... van de feministische beweging... toen uh, was de situatie natuurlijk hier in Nederland uh, ook een van grote achterstand... op alle gebieden, van vrouwen op mannen. Uh, nu kun je... Uh, wat Nederland betreft toch zeggen dat een heel groot deel... van die feitelijke achterstanden is ingelopen. Maar als je natuurlijk naar de rest van de wereld kijkt... als je je ogen uh, niet gesloten houdt voor datgene wat er hier toch... in dat onder alle omstandigheden nog redelijk comfortabele Europa aan de hand is... En je kijkt naar Azië, je kijkt Pakistan, je naar Afrika. Nou, dan moet je wel zeggen dat uh, vrouwen inderdaad uh, nog steeds de nigger zijn. En de slaaf, wat zingt hij ook, de slaaf der slaven. Ja, uh, dat is zo. Heb hebben het nog mm -hmm. steeds dus aan de verkeerde kant van de streep. En uh, dan moet je dus eigenlijk uh, zusterlijk maar dan... Uh, worldwide gezien moet je daar uh, wat aan zien te doen. Ja, dat, dat begrijp ik. Ik heb er goed over nagedacht, over die uitspraak. Omdat uh, mijn eindredacteur vroeg aan mij, kun jij je daarin herkennen? En ik afficheer me zeker als feministe. Maar ik ervaar absoluut niet uh, die belemmeringen hier in mijn leven. Dus ik realiseer me dat ik een heel luxe leven heb hier. Want ik kan me helemaal niet vinden in die uitspraak voor vrouwen in nee, maar, Europa. Nee, maar het is... Om te beginnen al fantastisch dat jij een feministe durft te noemen. Maar want <laughs> velen vinden dat echt een haveringwekkend woord. Ja, ik, ik draag het met trots. Eh, ik vind het fantastisch. Maar uh, het is natuurlijk zo dat uh, uh, degene ook in 68 toen ik daar met de andere vrouwen, met name Joke Smit, uh, aan begon. Toen... Uh, en toen waren wij zelf ook niet de meest achtergebleven. En dat, dat is nu eenmaal zo in voorhoede bewegingen. Uh, neem je het op voor de mensen die het minder getroffen hebben dan mm -hmm. jij. Ik was ook niet zo'n uh, zielig en achtergebleven persoon. Maar goed, ik dacht wel aan het leven van mijn eigen moeder... Uh, die uh, inderdaad uh, heel slecht geschoold was... op de 34ste met vijf kinderen uh, als, als beduwe bleef zitten... en het toen toch moest redden in heel slecht betaalde baantjes. En ook los daarvan, van het geld... want mijn moeder was een hele dappere en bijzondere mevrouw... Uh, maar toch haar hele leven leed onder het feit... dat ze zo slecht geschoold was. Dat maakte haar ook beschaamd... En, uh, ja, ze voelden zich daardoor ook minder dan anderen. En dat is toch fantastisch dat wij in die jaren die achterstand uh, echt hebben ingelopen hier. Mm -hmm, absoluut. Ter gelegenheid van uw verjaardag is onlangs een biografie over u verschenen. Hedy. Dubbele punt. Feministe, politica, activisten. En zo kennen de mensen u ook. Is de volgorde van de ondertitel ook de juiste als u kijkt naar welke rollen u het liefst of het belangrijkst vindt? Nou, dat is... Uh, kijk, Leonor Meijer heeft um, dat boek geschreven. Het is vrijdag uh, uitgekomen, ten doop gehouden. Een hele feestelijke bijeenkomst. Uh, zij heeft het bedacht, het is haar boek. En uh, voor mij is die volgorde vrij willekeurig. Maar ik, uh, nou, feminist, ja, dat ben je. Hè, dat wordt je op een gegeven moment. En dan kan je niet meer uit die trein springen. <lacht> nou, ik bedoel, dan kijk je zo tegen de wereld aan. Maar um, uh, als je denkt uh, politiek... Ja, ik ben politicus. Ik ben uh, geweest heel lang in mijn leven. Toch wel twintig jaar van mijn werkende leven. Mm -hmm. Maar actievoerder uh, ben ik altijd geweest. Voordat ik de politiek inging, de formele politiek. En eigenlijk nu weer. En um, dat is toch iets wat in mijn. Uh, ja, dat zit in me. Uh, om mijn uh, stem uh, te verheffen of mijn eigenwijze neus ergens in te steken. Als ik uh, vind dat, het, dat er iets onrechtvaardigs gebeurt. Of dat ik vind dat er iets moet veranderen. Um, uh, ja, goed, dat doe je nooit in je epio. hoor. Ja, ik, ik maar ja, ook, zo is het. Ik las ook dat u een panische angst voor autoriteit heeft. Dat u daarmee geboren bent en een ongekende strijdlust. Ja, uh, um, gepaard aan, uh, aan grote energie, waardoor ik in mijn leven echt um, heel veel dingen heb kunnen combineren. Nou, dat is het leukste wat je kan meemaken, maar je moet er wel inderdaad energie voor hebben en, um, en gezond zijn, want... Uh, Soms slaap je niet zoveel, nee. Maar ik, um, ik vind dat ik tot nu toe um, een uh, ontzettend interessant... Uh, en leuk leven daardoor gehad heb. En um, me bewust ben ook altijd um, ja, dat, het, uh, dat dat een bof is... dat je door de mazen van het net heen gekomen bent... Uh, dat ik heel klein was uh, toen de uh, Tweede Wereldoorlog aan de gang was... Als ik tien jaar ouder was geweest en dat bewust had moeten meemaken... was het een stuk ellendiger geweest. En sinds die tijd hebben wij hier in onze naaste omgeving... Um, geen oorlog meer gehad. En dat ik zo'n Europeaan ben... Ik zag vanavond nog um, um, weer, dat er nu gestreden wordt in die crisis voor een één Europa waar ik het van harte mee eens met komt natuurlijk. Omdat ik denk, ja, ik heb geboft, maar kijk eens naar mijn eigen vader... die uh, de holocaust niet heeft overleefd. En na drie, drie, bijna vier jaar kamp, op de terugkeer uit de, de kampen... Uh, dood is gegaan. Uh, ja, dan moet je toch. Uh, het kan toch niet anders dan... en dat heeft Leonore ook in haar biografie geprobeerd... om een lijntje te trekken tussen mijn activiteiten uh, in de politiek uh, en in het uh, actiewezen... met mijn persoonlijke leven. Het voorbeeld van mijn moeder en mijn vader hebben mij uh, inderdaad uh, toch aangezet. En mm -hmm. de kennelijk drijfveren ge gegeven om, om, uh, om dingen te bestrijden... waar zij ook onder geleden ja. hebben. Uw moeder is overleden in 1981, als ik het goed zeg. Ja. ja. Was zij trots op u en waar u allemaal voor streed? Nou, mijn moeder en ik hadden, ik was echt waanzinnig op mijn moeder gesteld. En ik bewonderde haar ook. Maar we hadden zo vaak ruzie. <lacht> mijn moeder vond het feminisme nou wel erg ver gaan. Uh, ik verdedigde in de Eerste Kamer, als Eerste Kamerlid, abortuswet. De legalisering van abortus. Mijn moeder was daar... Helemaal niet meer eens, want mijn moeder een hele progressieve linkse vrouw was. Um, was ze daartegen? Um, nou, mijn moeder was het uh, met mijn uh, wisselende partners. Begreep ik ook wel. Ik bedoel, als je twee keer je man verliest buiten je schuld en je ziet dat je eigen dochter. Um, uh, een leuke en fantastische man heeft, en dan weer een andere fantastische man. En nou ja, dat vond mijn moeder al helemaal <laughs> niet oké. Okay. Nee. En ik heb natuurlijk ook niet, kan ik niet zeggen dat ik alles in mijn leven uh, zo uh, foutloos en fantastisch heb gedaan. Dat is ook niet zo. Nee. Um, een... U zei het net al van, uh, dat u uh, het fijn vond dat ik mezelf als feministe uh, afficheerde... omdat heel veel mensen dat woord liever niet gebruiken. Daar hangt natuurlijk een hele sfeer omheen, een bepaald stereotype. En uh, waar het vaak om gaat, is dat er um, een soort botsing komt... tussen vrouw zijn of vrouwelijk zijn en feministe zijn. Maar die twee dingen hoeven elkaar toch niet uit te sluiten? Nee, natuurlijk niet. Want u bent bij uh, uitstek een vrouwelijke vrouw... die ook gebruik maakt van haar vrouwelijke uh, charmes, toch? Nou ja, goed. Uh, mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Uh, ik heb dat nooit beweerd. Ik vind alleen dat ze um, alle twee in staat moeten zijn om op een uh, conflictloze manier het binnen- en het buitenwerk te combineren. Uh, het betaalde werk en het onbetaalde werk. En als dat eerlijk verdeeld zou worden, zouden vrouwen ook, net zoals mannen... Um, in de, in, in de toppen van het bedrijfsleven of van de universiteit... Um, of van het bestuurlijke leven, mm -hmm. denk maar eens aan onze eigen regering, voorkomen. En dat is niet zo. Ook in Nederland niet. Uh, aan de top uh, is het echt scheef verdeeld. maar uh, En ik ben, ik ben ervoor dat dat, dat dat anders wordt. De achterstanden zijn voor een groot deel ingelopen. Fijn, hoera, fantastisch. Maar... Het is nog niet gelijk verdeeld. En het gekke is, ik, daarom vind ik het zo fantastisch dat jij um, een vrouwelijker dan vrouwelijke en dan mooier dan mooi kan het ook bijna niet, uh, jezelf een feministe noemt. En, um, en dat heb ik ook altijd gedaan. Uh, en in het buitenland is dat ook heel gewoon. Ik heb wel eens een film, een, een serie documentaires gemaakt met Irene van Ditshuizen... over diva's in Europa. Nou, in Duitsland, in het in Verenigd Koninkrijk, in, in Finland... al die mooie, interessante vrouwen, die zeiden heel goed. Natuurlijk ben ik een feministe. Alleen in ons land... Toen ze daar inderdaad hmm. alsof dat dan meteen mannenhaters zijn. en uh, BH-verbranders. <lacht> ik heb nog nooit een bh verbrand. mag ik citeren uit het boek? Daar staat. Um, als Hedy haar wapens in de strijd gooide. ging altijd het blouseje met knoopjes open. zodat het decolleté goed zichtbaar is. en dan iets vooroverleunen om haar woordenkracht bij te zetten. Dat hoort ook bij emancipatie. Nou, ik heb dat niet bedacht, hoor. Ik weet niet. Kijk, het, het aardige is natuurlijk, dat, dat boek zegt niet alleen maar leuke dingen over mij. Maar het is niet, de, de personen die ze heeft in, geïnterviewd, Leonor Meijer, die mm -hmm. staan achter in dat boek. En um, alhoewel ik het heel goed vind dat een biografie niet alleen maar roept wat een snoes, en leuk, en intelligent, mm -hmm. fantastisch, maar ook zegt dat een krenje bent ging ik natuurlijk toch bij zulke rare opmerkingen denken. Wie van die monsters daarachter in de boek <lacht> heeft het over mij beweerd? Ze helemaal gek geworden. Want ja... Echt, ik, ik zeg niet dat ze gelijk zijn. Ik heb me ook nooit als een manwijf gedragen, integendeel. Ik vind dat mannen en vrouwen uh, ja, zo uh, innemend mogelijk moeten zijn. Ook in de politiek gaat het erom dat je innemend bent. Dat je mensen verleidt, maar niet door de bovenste knopen van je blouse los te doen. Ik, dat vond ik echt een beetje, maar goed, ik heb maar gedacht... Het is overdrachtelijk bedoeld dat ik uh, dat je probeert... Uh, mensen te verleiden uh, in de politiek, uh, Ze moeten toch, uh, je moet toch een beetje de rattenvanger van hamelen zijn als je zegt, zo denk ik over het asielbeleid. Ik, uh, uh, ik vind dat vluchtelingen uh, behoorlijk behandeld moeten worden. Ja. Ik vind het een schande dat in Nederland kinderen van illegale of mensen die uitgeprocedeerd zijn in de gevangenis zitten. Ja. Uh, en als je heeft... mensen mee wil krijgen, dan come moet je on, dan alles... moet je dat aan ja. ze uitleggen. En ik kom gelukkig nog steeds voor al mensen, migranten tegen, die zich herinneren dat toen ik er zat, uh, ik het altijd voor ze opnam. En zei van, come on, weet je wel, uh, een paar voorouders, een paar generaties terug, uh, kwam ik hier ook binnen uh, en in Nederland zitten er veel nieuwkomers. En het is goed dat mensen zich dat uh, realiseren. Hedy Dancona, heel erg bedankt. Okay. Low van Lonely Drifter Karen. Mannen zitten gedurende hun leven 50 dagen op het toilet en vrouwen zelfs 200. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken. En erover praten, dat blijft dan toch een groot taboe. Maar die tijd lijkt voorbij. Deze week verschijnt het boek Het Kleinste Kamertje over de geschiedenis van de wc. Historicus Danny Lemarck schreef het: Goedenavond. Goedenavond. Is het altijd al een groot taboe geweest? Uh, het is inderdaad altijd een uh, bijzonder groot taboe geweest, zeker in de westerse wereld. En dat is ook de reden waarom ik dit boek geschreven heb, of liever herwerkt heb. Uh, want 20 jaar geleden, in 1993, heb ik een uh, eerste versie van het boek op de markt gebracht... ...onder de titel Het Laterinaire Gebeuren. En ik heb, dat toen, uh, ja, ik heb die term een beetje in uitgevonden, omdat het een beetje moeilijk is om de zaak te benoemen. Ofwel uh, verval je in kinderachtigheden, ofwel verval je in heel medische termen... Ik bedoel bijvoorbeeld, uh, je kunt kakken gebruiken, maar dat is een beetje kinderachtig. Of je kunt defiqueren gebruiken, maar dat is dan weer al zo'n beetje medicinaal. Medisch, ja. Dus dacht ik, uh, ik moet iets erop vinden om dat te benoemen. En ik kwam uit op het latrinaire gebeur. Uh, ik spreek dan van twintig jaar geleden en ik vond dat een zeer goede term ik heb die trouwens toen als titel van het boek van twintig jaar geleden gebruikt en ik heb dat boek toen ter tijd geschreven om twee redenen ten eerste als historicus vond ik het bijzonder jammer doodjammer zelfs dat over de geschiedenis van het dagelijks leven ongeveer alles werd gepubliceerd de geschiedenis van vrijheid en trouwen, de geschiedenis van de stoel, de geschiedenis van het bed maar niet de geschiedenis van de wc, ik vond dat jammer twee, vond ik het bijzonder jammer dat een uh, dergelijk item, we hebben er allemaal dag, dagelijks mee te maken dat dat bijna onbespreekbaar was. Althans, in de Nederlandstalige wereld eh, vond je daar geen enkele publicatie over. En ik dacht... Dat kan niet, daar moet iets daar aan gedaan aan worden. Doen, ja. En ik vond bijna het spreekwoordelijke gat in de markt en dus <laughs> heb ik dat boek uh, geschreven. Het heeft heel wat tijd en moeite gekost. En nu, twintig jaar na datum, uh, vond ik, uh, er, is, er zijn een aantal dingen serieus veranderd. Uh, laat mij dat helemaal herwerken en dat onder een, een leuke titel, liefst een andere titel, onder weer op de markt. Brengen. Ja, en wat is er dan fundamenteel veranderd in in in ieder geval in die taboebeleving wellicht of in de manier waarop we erover praten? Wel, in het uh, Nederlandse taalgebied is uh, duidelijk de schroom iets minder geworden. Het, uh, het, en, en ik ben blij dat ik, daar, ik denk dat ik daar een serieuze bijdrage heb kunnen in, uh, doen. Uh, het, het onderwerp is duidelijk bespreekbaarder geworden. En de term, het latrinaire gebeuren, die vind je nu in kranten en tijdschriften terug. Dat betekent dat die term althans uh, ingang heeft. Gevonden zowel in Nederland als in, Nederland als in Vlaanderen. Het onderwerp is wat bespreekbaarder geworden. En daar ben ik dus bijzonder blij mee. De uh, tweede. U bent dus het, Activist eigenlijk? Uh, uh, activist, zo zou ik mij niet durven noemen als je dat vergelijkt met de problemen die zich op dat vlak uh, aandienden en blijven aandienen in uh, derde wereldlanden. Zou ik mij niet direct een activist durven noemen. Want het, uh, het lijkt soms ridicul. Uh, in de wereld doet men er dus soms lullig over. Maar het is... Uh, Echt een, een, een prangend probleem, het latrineer gebeuren, de manier waarop men het doet op een convenabele manier. In een tal van landen kan men het niet doen op een convenabele manier en krijgt men dus ongelooflijk veel problemen. Uh, is dat een beetje een, een soort maatstaf van uh, de mate van, hoe zal ik het zeggen, beschaving wil ik niet gebruiken, maar hoe ver een maatschappij gevorderd is als dat probleem in ieder geval is opgelost? Het was vroeger in ieder geval een maatstaf. Het is, vandaag is het een minder een maatstaf geworden... in die zin dat je met een aantal uh, landen zit... waar uh, de technologische evolutie en de bevolkingsexplosie dermate is... dat uh, uh, ja, de zeden en gewoonten niet mee geëvolueerd zijn. Ik geef een concreet voorbeeld. Of je nu India, Indonesië of een aantal andere Aziatische landen gaat benoemen... Uh, daar zitten de mensen zodanig op elkaar slipt... Zo exponentieel geworden terwijl je toch ook uh, op het vlak van techniek en, uh, een enorme evolutie hebt meegemaakt. Het enige wat niet mee geëvolueerd is, is de manier waarop men zijn gevoeg doet. Dus uh, om u een voorbeeld te geven, in India, in heel grote delen van India, in uh, Indonesië, hetzelfde geval, gaat men zich gewoon nog uh, uh, terugtrekken op latrine terreinen. Dat betekent uh, om het in, in het Nederlands om te zetten of in, in, in, ons, in, in ons, uh, onze ons om te zetten dat je dus op een weide allemaal naast elkaar gaat hurken. Gewoon omdat dat vroeger de gewoonte was. Men heeft daar dus geen normale wc's, geen normale toiletten. En, uh, en wat, zegt dat de... ons? wat zegt dat ons? Dat, dat, dat die ontwikkeling zo snel gegaan is, de bevolkingsgroei en de technologische ontwikkeling, dat er geen tijd is geweest om die sociale ontwikkeling nog mee te laten... Ja, klopt. Men uh, is mekaar, en dat geldt voor tal van zaken, maar in dit geval is het erg schrijnend. Men, is mekaar, uh, men, men, heeft, zich, men heeft zichzelf voorbijgelopen. Ik kan het eigenlijk niet beter uitdrukken. En je wordt daar dus geconfronteerd met het probleem dat men qua mentaliteit nog zit in een periode van pakweg 50 tot 60 jaar of 100 jaar geleden, terwijl de realiteit totaal anders is. En je krijgt dan een latrine terrein waar... Uh, ...honderd jaar geleden een paar mensen gebruik van maakten... ...terwijl er nu een paar duizend moeten gebruik van maken... ...of een paar honderd. Uh, ik, moet u niet, uh, ik moet er geen, uh, geen tekening bij maken... ...wat het verschil is tussen tien uh, mensen en vijfhonderd uh, mensen. Ja, ik kan me daar... Uh, ik begin al een visuele voorstelling van te maken... ...en ook een uh, olfactorische voorstelling... ...en dat wil ik natuurlijk niet. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen... ...dat we de taboe die we hier hebben... ...waardoor we... Uh, onze latrineerde gebeuren, op een privé manier uh, beleven. Die taboe zou terug moeten komen, of geïntroduceerd moeten worden... in die landen waar dat nu nog helemaal niet zo is. Men hoeft niet per se een taboe te creëren, want dan gaan wij uh, verzanden in toestanden zoals wij hier in Vlaanderen en Nederland kennen. Namelijk, als jij of ik uh, op het uh, gebruik willen maken van het toilet en wij veronderstellen of wij denken dat iemand aan de andere kant van de deur zit, dan gaan wij, gaat het niet lukken en raken we geconstipeerd. Dus dit soort taboe hoeven we helemaal niet te creëren. Wat we wel moeten doen, en daar zijn dus heel wat mensen aan bezig, uh, is ervoor zorgen dat er standaard supergoedkope toiletten worden geïnstalleerd in die landen... India, Zuidoost-Azië. Dat zijn Zuidoost-Azië in het algemeen, want daar is het probleem het meest schrijnend. Maar men is daar ook mee bezig. Er, zijn bijvoorbeeld, er bestaat zo'n zo een, een, een, een World Toilet Association in 1990, als ik me niet vergis, opgericht. En die... Uh, uh, ijveren ervoor om ervoor te zorgen dat iedereen kan gebruikmaken van een standaard toilet. Mm -hmm, zodanig, mm -hmm, dat ja. uh, zodanig dat men toch van een elementaire hygiëne kan, uh, ja. allee, kan zorgen voor een elementaire hygiëne. Want zonder die hygiëne uh, krijg je heel wat ziektes. En er is een enorme sterfte, zeker bij kinderen, te gevolgen van een gebrek ja. aan elementaire ja. toiletten. kan ik me alles bij voorstellen. Ik zou zelfs willen zeggen. U moet geen historicus meer zijn, maar u moet gewoon gaan handelen in toiletten. Is dat een idee? Uh, Tot slot, kort, nee. nog heel eventjes. Ja, toch? Nee, ja, nee, liever niet. Liever niet. Uh, uh, Danny Lamarck, nee. ik moet helaas afronden, maar hartelijk dank voor deze inzichten. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ah! Het onmiskenbare gekreun van tennister Monica Seles, Was zij nog een exotische kreuner... Inmiddels is het in het vrouwentennis een geschreeuw van je welste. En daar moet het maar mee afgelopen zijn, vinden ze bij de vrouwentennisorganisatie BTA. Tennisverslaggever Marcella Metker, goedenavond. Hi. Wie horen we nu? Ja, dat uh, is natuurlijk de eerste en uh, oudste kreunster uit uh, het, uh, het vrouwentennis. Monica Siles, begin jaren. En uh, ja, de hardste kreunster van dit moment, uh, een van de hardste kreunsters... Maria Sharapova, nummer twee van de wereld, die zijn dat. En wie zijn nog meer harde kreuners, als we ze zo mogen noemen? Nou uh, ja, dan moet je natuurlijk meteen een trapje hoger naar de nummer één gaan. Victoria Azarenka. Misschien dat die nog een paar decibellen boven Maria Sharapova uitkomt, maar... Ja, dat zijn toch wel de, de twee speelsjes die uh, het meest in het uh, oor springen, om het zo maar te zeggen. En waarom is het zo'n probleem, dat gekreun? Nou ja, weet je, daar wordt natuurlijk al jaren, uh, sinds de jaren negentig, wordt daar uh, over geschreven en over gepraat en over gescholden. en. Uh, ja, televisie hè, brengt natuurlijk heel veel sponsorgelden op. Uh, televisiekijkers klagen daarover. Hè, die zenden echt ingezonde brieven in. Uh, sponsors klagen daarover. Uh, dus al net al is dit een uh, onderwerp... wat uh, ja, vanaf 1991, 92 uh, uh, eigenlijk zo lang al dat, dat uh, aan de orde komt. Mm -hmm. Je zegt tegenstanders klagen daarover. Want wat is dan het hinderlijke voor een tegenstander... die speelt tegen iemand die kreunt? Nou ja, om een voorbeeld te geven, Monika Seeles. Uh, toen is dit eigenlijk allemaal begonnen. Zij was de eerste echte harde kreunster. Hè? Dubbelhandig aan beide kanten. Heel veel energie, heel veel passie, maar ook heel veel kracht in die slagen. En uh, nou ja, zij speelde op een gegeven moment op Wimbledon. Ja, of all places is het natuurlijk Wimbledon waar deze hele hype rond dat kreunen is ontstaan. Maar dat heeft ook wel een reden, want zij speelde in de finale tegen Steffi Graaf. De grote Duitse legende. Mm -hmm. En uh, er werd daar op gras gespeeld. Nou, op gras is het zo dat je als... Uh, tennisser niets hoort. Je hoort het voetenwerk niet. Uh, je hoort eigenlijk alleen de klap met de bal. Dus de bal tegen de snaren. Maar als tegenstander hoor je dat. Daar kun je inschatten of uh, dat een, een mooie clean hit is. Of dat het een, een slechte hit is op het frame van het racket. Dus je wil graag die bal horen. Mm. Spel je op greffel of op hardcourt, dan hoor je dat gepiept van die schoenen of het glijden van je schoenen. Uh, maar op gras hoor je niets. Dan heb je die sereen Stilte. En ja, als je dan dat enorme gekreun hoort, vlak voordat je die bal of tijdens die bal vlucht, dan hoor je als tegenstander dat niet goed meer. En dat was het moment dat Steffi Graaf bij de Umpire ging klagen over haar tegenstander Monica Celes. En uh, op zich had ze daar ook wel een punt. Maar dat is allemaal de aanleiding daartoe uh, geweest. En ja, het is nu twintig jaar later en nu heeft... Eindelijk de WTA, de Women's Tennis Association, de vakbond voor vrouwentennisters. Ja, die zijn daar natuurlijk mee bezig. En die hebben nu eindelijk een, een, een regel vastgesteld dat ze er wat uh, aan gaan doen. Ze gaan verbieden om te kreunen. Nou... Ik wist dat je dat ging vragen. Maar het is natuurlijk niet zo dat nu alle televisiekijkers kunnen denken: van hé, eindelijk, daar zijn we vanaf. Want dat is niet zo. Maria, Sharapova, Victoria, Azarenka die zullen blijven kreunen. Want ja, die meiden die kunnen niet ophouden. Dat doen ze al twintig jaar, hun hele leven. Maar wat de WTA dus heeft besloten. Jonge meisjes, jonge talenten... die worden opgeleid op de grote internationale kennisacademies... door de grote internationale coaches. Die worden uh, uh, gemeld van... Dit mag niet meer in de toekomst. Mm -hmm. Je moet nu ophouden met kreunen. Je moet je ademhalingstechniek anders aanpassen. Want het is in feite dat kreunen is gewoon een ademhalingstechniek is. Ja. Eh, niks meer, niks minder. Dus vandaar dat ze het dus bij de jeugd, bij de nieuwe generatie gaan aanpakken. En ja, dat is eigenlijk de enige manier. Ja, en tot slot, Marcella. Want jij hebt honderden uren gekreun gehoord in je leven. Als tennisverslaggever. Ga je het ja. niet missen als het er niet meer is? Die passie, die vuur. Nou, passievuur vind ik geweldig. Dat kreunen uh, kan ik rustig uh, missen, hoor. Maar ik moet zeggen, ik heb er geen last van. Maar als we er straks mee, uh, mee stoppen... Dan, uh, dan zijn we in ieder geval één media-hype uh, kwijt. Marcella Mesker, hartelijk dank. Dit was Met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij, En na twaalf uur kunt u luisteren naar Casa Luna... met theatermaker Lotte van den Berg. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende nog keer.